12 uur. Het NOS-journaal. Niselat Thomassen. Goedemiddag. Bonden teleurgesteld over forse reorganisatie KPN. Ombudsman bekijkt fotograferen supporters en onlusten in Australië als asielzoekerscentrum. Het weer vanmiddag voor vooral in het zuiden stapelwolken. Plaatselijk een hele kleine kans op een bui. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. Morgen overal stapelwolken en dan is de kans op een bui iets groter. En het wordt nog iets warmer dan vandaag. Tijdens het paasweekend volop zon en het blijft warm. Bijna een kwart van alle banen binnen je schrappen. Dat is wat KPN de komende jaren gaat doen. Bij het telecomconcern verdwijnen vier tot 5000 arbeidsplaatsen. De kerstverse topman Ilko Blok kwam vanochtend met dat nieuws. Anselma Zwaagstra van vakbond CNV Publieke Zwa Zaak. Mevrouw Zwaagstra, wist u dat het eraan zat te komen? Nee, dat wisten wij niet. We zijn wel heel erg overvallen door dit nieuws ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Is ja. voor u duidelijk waar de klappen gaan vallen? Nee, dat is KPN nog niet bekendgemaakt. Ze hebben wel bekendgemaakt uh, waarom dit allemaal moet gebeuren... maar waar precies de klappen gaan vallen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee. U zegt u was verrast door het nieuws, maar um, uh, overlegt u dan nooit met KPN? Ja, dat, dat doen wij dus wel. Ja. Wij zitten regelmatig bij uh, KPN aan tafel om over allerlei onderwerpen te praten... Uh, vandaar dat we ook heel erg overvallen zijn. Omdat ja, zoiets zie je toch wel aankomen, zou je zeggen. Mm -hmm. Ik kan me haast niet voorstellen dat uh, gisteren heeft de rekening op is gemaakt... en dat toen is besloten om er zoveel mensen uit te gooien. Nee, KPN zegt dat in korte tijd duidelijk is geworden... dat mensen minder mobiel bellen en sms'en ja. door de opkomst van smartphones. Ze gebruiken meer sociale media. Herkent u dat? Ja, nou, ik denk ook wel dat dat zo is, hoewel het natuurlijk wel zo is dat als je... Ik heb Elko Blok vanochtend ook op de radio gehoord, die zegt dat dit een ontwikkeling van de afgelopen maanden is. Dan denk ik van ja, ik zou wel heel graag de onderliggende cijfers willen zien en, en rapporten of, of in ieder geval stukken die dit kunnen verklaren. Want ik, ik moet wel zeggen dat als dit soort uh, marktontwikkelingen uh, in een paar maanden tijd zorgt voor zo ontzettend veel ontslagen, dan vind ik dat wel heel bijzonder. Mm -hmm. Ja, hoe gaat die reorganisatie die er nou aankomt, uh, wat u betreft verlopen? Nou ja, we zullen heel kritisch zijn op alles wat, wat daarin gebeurt natuurlijk. Er is een sociaal plan, dat wordt verlengd. Ik neem aan dat wij weer om tafel gaan om uh, ook over deze situatie te praten. Mm -hmm. En uh, ja, meer dan dat kunnen we niet doen, hè. we kunnen het heel kritisch volgen. En ook de ondernemingsraad heeft hier een rol in om te, te beoordelen hoe noodzakelijk dit is. En ook als bonden zullen we daar heel kritisch op zijn. Oké, okay. mevrouw Zwaagstra van de CNV Publieke Zaak, dank u wel. Tot ziens. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer gaat onderzoek doen... naar het fotograferen van voetbalsupporters bij stadions. Verschillende supportersverenigingen hebben daarover bij de ombudsman geklaagd. Meneer Brenningmeijer, goedemiddag. Wat wilt u weten? Nou, wat ik wil weten is uh, waarom de politie uh, zeg maar iedereen fotografeert. Dus gewone supporters uh, die gewoon voor hun plezier naar het stadion komen ook. En ik wil weten wat er met uh, die uh, fotogegevens uh, gebeurt... Ik heb ook gezien dat ze bij een, uh, een café opeens de, alle, alle aanwezigen uh, gefotografeerd hebben... en alle gegevens hebben vastgelegd. En dat, ja, dat zit in een register en dan vraag je af... waarom is dat als die mensen niks gedaan hebben? Uh, want hoe gaat dat? Er worden foto's gemaakt... maar worden dan ook de identiteitspapieren van die mensen gevraagd? Die Wat die supporters kan hebben niet? aangegeven is, en dat gaan we ook uitzoeken... dat ze het identiteitsbewijs naast hun gezicht moeten houden... en dat dat gefotografeerd wordt. En uh, wat is de aanleiding dat u dit gaat onderzoeken? Ik heb uh, een bezoek gekregen van uh, verschillende supportersclubs. En uh, ja, die kwamen bij me en die zeiden ja, eigenlijk is het voetbal niet leuk als je ziet dat dit soort maatregelen tegen ons genomen wordt. En wat voor risico's zitten daar eigenlijk aan? Risico's op het, op het gebied van privacy? Risico's op het gebied van privacy, maar als je in een politieregister zit... Ja, dan, dan kan je op een gegeven ogenblik ook uh, problemen krijgen met je werk of wat dan ook. Ja. Uh, uh, het is niet duidelijk waarvoor dit nou eigenlijk is. Nee. Heeft u aanwijzingen dat, het, uh, dat er iets uh, uh, mee gebeurt wat niet uh, rechtmatig is? Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben al geoordeeld dat uh, dat, dat in een Amsterdamse café... zomaar vastlegt van die gegevens, dat dat onrechtmatig mm -hmm. was. Ja. Ja, dus het, het mag gewoon helemaal niet... Uh, maar nu gaat het er ook om. Wat is, wat is er nu met die gegevens gebeurd? En hoe gaat de politie er nou eigenlijk mee om bij uh, alle stadions? Ja, Wat zou nou een, een uh, oplossing hiervoor zijn? Want het is voor de politie natuurlijk een middel om die hooligans uh, in de gaten te houden. Ja, nou ja, de politie heeft natuurlijk vergaande bevoegdheden en uh, de supporters die zeggen ook tegen mij, wij vinden het heel belangrijk dat opgetreden wordt tegen die hooligans. Dus mm -hmm. dat is helemaal niet het probleem. Maar de vraag is, moet je de hele Nederlandse bevolking gaan fotograferen en in bestanden opnemen om uh, een beperkte groep hooligans uh, in beeld te krijgen? Dat is natuurlijk wel een beetje een paardenmiddel. Ja. Ja, en een belangrijke vraag is natuurlijk... welke waarborg heb je nu als supporter... wanneer je foto wordt vastgelegd... Ja. en je identiteitsbewijs... en je burgerservicenummer en noem maar op? Meneer Brenning Nationaal Ombudsman. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal. Het gebied waar de brandweer vanwege de droogte... extra alert is, is uitgebreid. Gisteren was de code oranje al afgekondigd... in grote delen van het oosten van het land en Utrecht. Nu zijn daar ook het gooi in het noorden van Limburg bijgekomen... Brandweer voert in kwetsbare gebieden verkenningsvluchten uit om eventuele branden snel te ontdekken, zegt Allard van Gulik van de Veiligheidsregio Gelderland. Vanaf Code Oranje gaan wij starten met luchtverkenning. Dat wil zeggen dat er boven de Veluwe twee vliegtuigen gaan vliegen. De Salans Heuvelrug vliegt er ook één en boven Utrechtse Heuvelrug vliegt ook een vliegtuig. Dus in totaal zijn dat er dan vier. Een andere maatregel is bijvoorbeeld dat ook die, de, de uitdruk, zoals we dat noemen, de eerste opschaling bij de melding, dat die gaat van één voertuig naar direct vier voertuigen. Verder mag er geen tuinafval worden verbrand en mag er in de natuur niet worden gerookt en gebarbecued. De brandweer hoopt dat gemeenten in de droogste gebieden ook de paasvuren verbieden. De organisatie van verpleeghuizen trekt zich de kritiek. De, de organisatie van verpleeghuizen trekt zich de kritiek op de slechte hygiëne in de instellingen aan. De Consumentenbond heeft geconstateerd dat patiënten in vier op de tien verpleeghuizen het risico lopen een infectie te krijgen. Het onderzoek maakt ons scherp, zegt brancheorganisatie Actis. De organisatie denkt dat het gebrek aan hygiëne komt doordat het belang ervan niet goed onder de aandacht is gebracht. En dat medewerkers mogelijk niet voldoende geschoold zijn. Ook krijgen andere werkzaamheden vaak voorrang, zoals zorg aan het bed. In het Australische Sydney hebben asielzoekers een detentiecentrum in brand gestoken. Negen gebouwen gingen in vlammen op. Op dit moment bezetten vijf asielzoekers het dak van het detentiecentrum. Correspondent Robert Portier. Robert, wat was de aanleiding voor die rellen? Angst, stress, onvrede. Dat is eigenlijk de reden voor deze rellen. Het gaat om mensen die een aanvraag voor de verblijfsvergunning is afgewezen... of wiens beroep nog altijd hangt, maar van wie eigenlijk al duidelijk is dat ze zullen worden uitgewezen... Nou, ze willen natuurlijk dat er nog eens naar hun verzoek wordt gekeken. Ze hopen daarbij dat het visum uiteindelijk toch wordt toegekend. En uh, in afwachting daarvan worden ze gedwongen opgesloten in kampen. Nou, soms zitten ze daar wel jaren. De spanning loopt natuurlijk fors op. Uh, juist vanwege al die stress uh, waren er gisteren ongeveer 100 mensen die deelnamen aan de rellen. Ze klommen op de daken, staken de gebouwen in brand en joegen iedereen weg die probeerde om hen ervan af te halen. Het ja, detentiecentrum is in brand gestoken, zeg je. Is het helemaal verwoest? Nou, er zijn negen gebouwen beschadigd. Het gaat om gemeenschappelijke ruimtes. Dus uh, dingen als de kantine, computerruimte, de recreatiezalen. Het gaat niet om uh, woongebieden of om uh, slaapzalen. Dus er zijn ook geen slachtoffers. Nou, die bewoners die zijn in de loop van vandaag bijna allemaal van het dak afgekomen. Er zitten er nu nog vijf op. Uh, ze hebben gezegd dat er geen nieuwe rellen komen. De regering heeft in ieder geval aangegeven dat het gebruik van dat geweld en het in brand steken van die panden... Dat kan natuurlijk niet. Mensen die een, een visum aanvragen, die moeten niet denken dat hun aanvraag beter wordt beoordeeld op het moment dat ze dingen in de brand gaan steken. Sterker nog, er wordt nu gekeken of er niet een strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart, omdat ze natuurlijk de boel in de brand hebben gestoken. De vluchtelingenadvocaten die nemen het juist voor hen op en die zeggen ja, als de procedures lang duren, je stopt mensen in een kamp... Ja, dan komt daar zoveel spanning bij kijken. Dan is het er ook op wachten tot het een keertje misgaat. Ja, dat is dus kritiek op het asielbeleid. Wordt dat ook breder gedeeld? De politici zijn het er allemaal over eens... dat het gebruik van geweld natuurlijk niet goedgekeurd kan worden. Tegelijkertijd zie je ook dat veel politici zeggen... ja, dat asielbeleid, daar moet iets mee gebeuren. Het duurt te lang, het is lastig. De Groenen hebben vandaag in ieder geval een oproep gedaan... om dat asielzoekersbeleid flink aan te pakken en grondig te veranderen. Correspondent Robert Portier... De laatste gezinnen die nog in de buurt van de beschadigde kerncentrale in Japan wonen, moeten daar weg. Premier Kan heeft een gebied van 20 kilometer rond Fukushima tot verboden ver gebied verklaard. Kan neemt de maatregel omdat er nog ongeveer 60 gezinnen in het gebied zijn blijven wonen, ondanks een evacuatiebevel. Wie niet voor middernacht weg is, riskeert een boete of zelfs gevangenisstraf. Bewoners van een huis in de Brabantse plaats Sprangkapelle... zijn voor de derde keer opgeschrikt door een auto die hun woning binnenreed. In de auto zaten twee mannen uit Oosterhout van 29 en 38 jaar oud. Ze raakten zwaar gewond en zijn aangehouden. In de auto werd een lading hennep gevonden. De politie Midden- en West-Brabant. Wat ik begrepen heb is de, de auto de woonkamer binnengereden En dus zeg maar, er was door de voorgevel uh, naar binnen gereden. De mensen in de woning zijn allemaal ongedeerd gebleven. Uiteraard wel weer geschrokken, zeker ook omdat het de derde keer was... Uh, aan de andere kant kregen ze meteen hulp van eh, diverse omwonenden en collega's eh, om de ravage op te ruimen. Bij een van de vorige keren, vier jaar geleden, reed een politieauto het huis in Sprangkapelle binnen. De agenten waren toen bezig met een achtervolging. Sport. In Istanbul zijn de Europese kampioenschappen judo van start gegaan. Op de eerste dag komen de lichte judoka's op de mat. Judo-verslaggever Kees Jonkind. jij volgt het uh, toernooi voor ons. Kees, hoe zijn de Nederlanders aan het toernooi begonnen? Heel slecht. Oh, ja. dat is jammer. Ja, dat is jammer, ja. En laat ik eens beginnen met de dames. Er kwamen vandaag vier op de mat. Uh, Birgit Ent in de klasse tot 48 kilogram verliest haar eerste ronde kansloos van de Rusin Bogdanova. Dus die lag, lag er meteen uit. En dat geldt ook voor Kitty Bravik in de klasse tot min 52 kilo. En zij was in 2009 nog derde van Europa. En ze laat zich in de eerste ronde verrassen door een meisje uit Finland. Dus exit Bravik. Dat ging snel. In de klasse tot 57 kilogram... Twee Nederlandse judoka's, Sherine Richardson, zij verliest haar eerste partij van Dzukic uit Slovenië. En voor Jules Fransen, vorig jaar nog halve finalist, duurde het toernooi maar drie minuten... en toen belanden ze tegen de Française Pavia op haar rug. Dus de vier Nederlandse vrouwen hebben het echt dramatisch slecht gedaan. Nou, dat is ook jammer. Heeft Nederland <laughs> nog wel ijzers in het vuur bij de mannen? Eén uh, vandaag, oh. uh, Jeroen Moore in de categorie tot 60 kilogram. Hij uh, wint zijn eerste partij wel. De Moldavier Nasu verslaat hij op Ipon. Moren die een vervelende schouderblessure heeft, maar wel kan meedoen omdat hij een paar dagen geleden een cortisonenspuit in het gewricht liet zetten. Won vorig jaar nog brons op het EK, maar uh, hij verliest vandaag in de tweede ronde, dus ook geen medaille voor hem. Hij ligt er ook uit. Hij verliest. Van de sterke Muskiev uit Azerbeidzjan. Dus alle vijf de Nederlandse deelnemers liggen er vanochtend al uit. Dankjewel. Kees Jonk. De Europese kampioenschappen Judo in Istanbul. Duren nog tot en met aanstaande zondag. Er is verkeersinformatie. Bij de ANDB Dennis Mooi. Goedemiddag. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 richting Amsterdam. Tussen Bussum en Muiden staat 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. En de spoedreparatie bij Utrecht op de A12 in richting van Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten staat 6 kilometer. Hier is de rechter rijstrook dicht. De hoofdpunten van het nieuws. De vakbonden hebben weinig begrip voor het schrappen van duizenden banen bij KPN. Extra alertheid bij de brandweer vanwege de droogte. En het EK-judo is slecht van start gegaan voor de Nederlanders. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op deze zender met lunch. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen... of een uitnodiging voor een intiem diner met inspirerende sprekers... Een bijzondere private bank biedt u beide. Insinger de Beaufort, partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Peugeot heeft de hele maand april een geweldige kortingsactie. U krijgt drie jaar lang 0% rent op uw financiering... en 19% btw-korting op de actiemodellen van de 107, 207 en 206+. Plus. Daar hoeft u niets voor te doen. U hoeft dus niet de tiende beller te zijn op 0800 Peugeot.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er is al veel over gezegd en geschreven. Het spektakel De Passion vanavond op Nederland 3. Het is het verhaal van de laatste uren van Jezus, ondersteund door Nederlandse popliedjes. En het is een bijzondere samenwerking tussen RKK en EO. Daar gaan we zo meteen over praten. Ook in dit mediaforum vandaag met journalist Juri Albrecht en vrijdenker Henk Westbroek. Daarin gaat het dus ook over De Passion. Waaraan BN'ers van diverse pluimage meedoen, zoals bijvoorbeeld Frank Lammers, die Judas speelt en het vooral een mooi spektakel vindt. Nou ja, het is niet, voor mij niet bedoeld om te evangeliseren... want daar zit ik helemaal natuurlijk niet op te wachten. En de te kloppen scoren in de Nationale Nieuwsquiz is nog altijd 40. De kandidaat van vandaag heet Wilfred Het Hart en die komt uit Woudenberg. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De EO begint in september met een nieuw wekelijks actualiteitenprogramma... op Nederland 2. De omroepen besloot in maart uit het format uitgesproken te stappen... waar ook WNL en de VARA aan meedoen. Momenteel wordt er gewerkt aan de precieze opzet van het drie kwartier durende programma. In juni moet er meer duidelijkheid zijn eh, over de titel bijvoorbeeld en ook de presentator. Popstation 3FM heeft Radio 2 ingehaald als het op één na best beluisterde radiozender van ons land. Dat blijkt uit cijfers over de maanden februari en maart. Radio 538 blijft met een marktaandeel van 11,3 procent de best beluisterde zender van Nederland. Het marktaandeel van deze zender, Radio 1, steeg licht. De overname van SBS door John de Mol en Sanoma was voor Radio 2-collega Bert Kranenbarg reden om gisteren even te bellen met de Finse uitgever. Hij liet zich doorverbinden met de Magriet om te vragen of ze daar al bezig zijn met een tv-versie van het Damesblad. En stuitte collega Kranenbarg nou per ongeluk op een primeurtje? Nou, er wordt natuurlijk wel aan dingen gewerkt. Ja. En uh, zover ik heb begrepen, heeft onze hoofdlector iets getwitterd. Oké. Okay. Dus uh, ik dacht, misschien komt het daar van. Nee hoor, dit is pure uh, intuïtie. Pure intuïtie? Ja, Journalistiek vingerspitsengevuld, okay. zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Er komt een vervolg op het schaap met de vijf poten... het vrije schaap en het Spaanse schaap. Dat zegt actrice Carrie vandaag in het AD. Zelf doet ze ook weer mee, ondanks dat haar personage... Opel Withoff in de vorige reeks het leven liet. Volgende zomer worden de afleveringen opgenomen. Wie gisteren via digitale televisie naar Oog in Oog... het interviewprogramma met Sven Kokkeman keek... Die werd geconfronteerd met een wonderlijke omschrijving onder in beeld. Interviewprogramma met Ischa Meijer stond daar te lezen. En dat terwijl Meijer al in 1995 overleed. We hebben even gebeld met UPC en daar vertelden ze ons... dat de omroepen zulke informatie zelf aanleveren. Degene die dat doet heeft in een wel erg oude gids zitten kijken... want oog in oog was inderdaad ooit een programma met Ischa Meijer... van 1988 tot 1991 om precies te zijn. Filmpjes-site YouTube gaat het huwelijk van de Britse erfprins William... en Kate Middleton volgende week vrijdag live uitzenden. De chique bruiloft is te zien op het officiële kanaal van het Engelse Koningshuis niet alleen de rit in de koets, het ja-woord en de balkonscènes zijn via YouTube te volgen. De site gaat vol op het orgel met een multimediaal live blog waarbij tweets, commentaren en historische info worden toegevoegd. Fonzie, Richie, Ralph, Melv, velen van u zullen de hoofdrolspelers uit Happy Days nog wel kennen. Een aantal van de acteurs uit de serie heeft eerder deze week een rechtszaak aangespannen tegen zender CBS. 10 miljoen dollar willen ze van die omroep zien, omdat ze naar eigen zeggen nooit zijn betaald voor de verkoop van merchandise. Happy Days werd in de Verenigde Staten uitgezonden van 1974 tot 1984. En eerder deze week hebben we al gemeld dat Nederland een nieuw satirisch blad rijk is, Morks Magazijn geheten. En dat gaat zich richten op personality glossies. Vandaag werd bekend dat het nieuwe nummer, dat ook van vandaag te koop is, als onderwerp prinses Maxima heeft. Aan de lijn is Hans van Brussel, de uitgever van Morks Magazijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Die arme Maxima, want die kan zich helemaal niet verdedigen natuurlijk. Waarom is zij uitgekozen? Nou ja, dan moet ik eigenlijk heel eerlijk zijn. Het kwam bij ons thuis aan de eettafel uh, ter sprake. Mijn vrouw suggereerde, nadat we de Geert eerder hadden gedaan vorig jaar, dat Maxima eigenlijk wel een, een goed onderwerp zou kunnen zijn. En uh, ja, verdedigen ze zich niet, want dit is uh, bepaald geen anti-Maxima-nummer. Nee, wat zaten er zo al in dan? Um, nou ja, het is satire, maar uh, ook uh, serieus. Er staat uh, een nep-interview. De 40 vragen die Tom Kellerhuis als journalist in het verleden vaak in HP de tijd stelde aan allerlei Nederlanders, die heeft hij op ons verzoek nu met uh, Maxima overgedaan. Um, er staat een geheim dagboek van Maxima in, uh, ook geschreven door een niet nader te noemen uh, opiniebladjournalist, uh, oud opiniebladjournalist moet ik zeggen. Er staat een 10 pagina uh, lange strip in. Uh, over hoe het leven op de Eikenhorst zich waarschijnlijk uh, af zal spelen. voor zover wij daar geen kennis van mogen en ook niet zouden willen nemen. Gewoon het huiselijk verkeer daar. Ja. Um, maar er komen ook wat uh, zijn serieuze zaken uh, aan de orde. Uh, haar, uh, zij is twee keer, uh, laten we zeggen, onderwerp van ook politieke en maatschappelijke tumult geweest. Um, aanvankelijk is het natuurlijk het moeilijk, haar vader mocht niet aanwezig zijn. Ja. vanwege allerlei vreselijke dingen in Argentinië. die zich uh, allemaal afgespeeld hebben. Maar wij maken in het blad een vergelijking met iemand die in Nederland misschien eigenlijk wel zelf de afwegingen ooit heeft gemaakt. Uh, en dat is Willem Drees Senior, die uh, toch eigenlijk ook wel op dezelfde wijze verantwoordelijk kan worden gehouden... voor heel wat uh, mensen in het voormalige nederlands Indië die ja. uh, onder de burgers vast. Dus in dat stuk neemt u het eigenlijk voor Maxima op. En, en wat, dat tweede dingetje was die uitgeleide van haar over de echte Nederlander, geloof ik, hè? Ja, de echte Nederlander. De Nederlander bestaat niet. Uh, nou ja, de conclusie ook in ons blad is dat mag je weliswaar niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel gewoon zo. En we hebben dat door een wetenschapper ook uh, laten ja. onderbouwen. Zeg, de vorige heette inderdaad uh, Geert. En nu gaat het dan allemaal onder de titel Morgs magazijn. Wie staan er nog meer op uw lijstje? Uh, nou ja, het is eigenlijk een, een, een, een voortdurende beweging. Uh, we staan open voor allerlei suggesties. Zoals, zoals ik net vertelde, het kan zomaar aan de eettafel gebeuren. Het kan uit de journalistieke hoek komen. Dus eigenlijk moet ik uw vrouw uh, bellen voor wie de volgende wordt. Nee hoor, nee, nee, nee. Althans, nee. Dan uh, vind ik eigenlijk wel dat ze het eerst voor mij zou moeten vertellen. Maar we denken bijvoorbeeld na over de Nout. Uh, Nout die gaat straks weg. En... Um ja, dat is wel een periode waarin je een hele valend financieel uh, toezicht kunt afsluiten. Althans, we hopen dat we het dan hebben afgesloten. Want onder al dat toezicht is, zijn toch heel wat Nederlanders in problemen gekomen. Dus het zou een mooie, een ja. mooie reden zijn om die zaak op de lijst te zetten. Dat zou er één kunnen zijn. Ja, voorlopig de Maxima en de, die is overal te krijgen. Dank voor de uitleg. Hans ja. van Brussel. We gaan praten over The Passion, vanavond live op Nederland 3. Het is het verhaal van de laatste uren van Jezus, ondersteund door Nederlandse popmuziek. En het programma is een samenwerking tussen RKK en EO. Is dat nou een goede manier voor de christelijke omroep om een groot publiek te bereiken? Ik praat erover met Leo Feijen, hoofd RKK. Welkom. Uh, vanavond is die uitvoering, je speelt zelf ook een rol, he, begreep ik? Nou, een uh, minimaal rolletje. Uh, ik loop mee in het gezelschap van apostelen. En uh, uh, er zijn een aantal scènes al opgenomen. Het grootste deel is live. En dat betekent dat ik aan het eind ook nog uh, bij het hele gezelschap uh, uh, zal uh, verschijnen. Maar uh, dat is uh, uh, heel klein. En wie zit er aardig rustig bij nog? Ja, ik zit er aardig rustig bij omdat ik me heb voorgenomen om ervan te genieten omdat uh, wie in de media werkt, weet dat uh, het soms heel lang duurt... voordat plannen gerealiseerd kunnen worden. Uh, en uh, daar ben je anderhalf jaar mee bezig. Je hebt een droom. Ik heb de Manchester Passion. Het is gebaseerd op het concept van de BBC. Heb ik gezien. En toen dacht ik, dit moet in Nederland kunnen. En toen ons het verzoek bereikte van de producent die de rechten gekocht had... toen dacht ik, nou, dan gaan we meedoen. En ik ga al het mogelijke doen om iedereen daarbij betrokken te krijgen. En dat hebben we ook gedaan, want uh, er is terechtgezegd... EO en RKK, maar bij de EO uh, hangen aan de uh, uh, Protestantse Kerk... Nederlands Bijbelgenootschap, dat is ook bij RKK... En de, uh, alle bischoppen van Nederland doen er ook van harte aan mee. Het bisdom Rotterdam komt straks met elf of twaalf bussen. Uh, nou, dat is voor katholieke begrippen al uniek. Wij kennen de EO Jongerendagen. En we denken altijd dat kunnen we in katholieke uh, kring niet. En nu krijgen we het, het toch voor elkaar. Het is één grote eukomeen als ik het allemaal zo hoor. Het is één grote eukomeen. Ja. Maar wel met een doel. Ja. Een doel om het verhaal dat veel jongeren niet meer kennen, om dat bij die jongeren te brengen. En om uh, het paasverhaal dat Christus is gestorven en dat, dat het niet het laatste is en dat het, het Leef het wind van de dood, om dat verhaal te delen met heel veel jongeren... die waarschijnlijk op die popmuziek afkomen ja. en dat toch iets meekrijgen. We hebben even een paar van die hoofdrolspelers op een rij gezet. Uh, Jezus wordt gespeeld door Siep van de Ploeg, uh, de zanger van de Kast is dat. Hè. Jak als Erik is de verteller van het stuk en zangeres Do speelt Maria. Sliep regelmatig bij vage vriendinnen, met wie niet beginnen... Welkom op het grootste showbiz-evenement van de internationale politiek. Met als straal het middelpunt Hillary Clinton. Meneer Balken, gezellig gezellige Nederlandse conferentie. Het is wel een beetje normaal gesplitst door mevrouw Clinton. Maar gezellig is het. Ja, dat zijn zo wat van die mensen op een rij. Uh, je zei het al, het is eigenlijk een, een multimediaal verhaal. Want als we vandaag de metro hebben... Ja, ik had hem meegenomen, hij ligt aan de andere kant. Maar daar staan uh, enorme omslagadvertenties in. Uh, we zien Siep van der Ploeg uh, voorop. Uh, hij was dood, uh, want hij speelt Jezus dus. Hè? Hij was dood, maar hij komt tot leven. Ja. En, en, uh, en op de achterkant staat ook nog alle informatie over waar, uh, uh, waar wij staan. Wat we bedoelen met dit verhaal. Ja, uh, je zou kunnen zeggen dat... Paas is het belangrijkste christelijke feest. Ja. Uh, belangrijker nog dan kerstmis. En kerstmis, dat weten mensen nog wel een beetje. Maar Paasen weten ze niks meer van. En dit is een manier om via de metro... Vandaag in de Telegraaf, Wilma Nannenga... die zegt, uh, uh, Wilbert Gieske gaat Pilaten spelen. En uh, Wilma Nannenga is ook een van die uh, mensen... die een heel klein rolletje heeft. En die vraagt aan Peterus uh, straks in dat stuk van... Uh, ben jij niet die man van Nazareth die... Uh, uh, en dan verloogend Petrus zichzelf. Mm. En hij verloogend Christus. En zo zorg je ervoor dat in alle geledingen. die ja. boodschap van Pasen. Maar doorgingt. er wordt heel erg uitgegaan van dat dat verhaal. inderdaad uh, uh, niet of nauwelijks nog bekend is. 75% uh, uh, van de jongeren weet niks meer. Uh, uh, dit stukje hier wordt het Paasverhaal in een notendop verteld. Ja. Dat is wel, wel heel erg door de knieën, vind ik eerlijk gezegd. Nee, dat is, niet, dat is niet door de knieën. Dat is aansluiten bij de cultuur van jongeren. En de cultuur van jongeren is evenementencultuur. Dat is even ergens naartoe gaan, dan weer weggaan. En die evenementencultuur is is dus de sleutel om iets wat ons dierbaar is, om dat te communiceren. En helemaal niet om mensen te bekeren... maar om mensen te laten delen in iets dat gewoon hoort bij ons cultuurgoed. Een van de dingen die Erik zei, Erik uh, Dijkstra, Erik de Jagels, ja. toen werd gevraagd van ja, die is op dit moment helemaal niet gelovig... maar hij zei wel, het is, het is wel een verhaal van alle tijden. En een verhaal dat je hoort te vertellen. Nou, en dat sluit aan bij wat de protestantse kerk wil... wat de katholieke kerk wil, wat EO, RKK wil... en wat uh, wij van belang vinden in deze samenleving ja. gewoon. Arjen Lok, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van de EO, de onderroep die dus dat programma mede maakt met, uh, met RKK. Uh, nou, de, die samenwerking die, die klinkt fantastisch als we Leo Feij ook uh, mogen geloven. Dus ja. neem maar dat u zich daarbij aansluit. Jullie hij maken de laatste. Uh, hij vertelt het met een evangelische bevlogenheid. Ik wou het zeggen. zeggen. Dat He? is, het, de passie zit hier gewoon aan tafel. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar, maar jullie maken de laatste jaren uh, programma's die, uh, die, die, die, die meer op jongeren gericht zijn. Uh, we, we hebben de kist gehad: 40 dagen zonder seks. Uh, past, past dit daar ook precies in? Nou, wij vinden het heel belangrijk om een jonge doelgroep aan te spreken. Uh, daarvoor maken we programma's op Nederland 3. En daar heb je dan ook een vorm bij nodig die voor deze doelgroep aanspreekt. En ik denk dat dat met de Passion, zoals we dat nu in Gouda gaan doen... dat dat ook op een heel, hele goede manier gaat lukken. Ja, maar, want dat, dat, dat leidt nogal eens tot beroering in jullie achterban. Hè? Ik, ik bedoel, ik herinner me dat programma dat er nooit geweest is uh, met Arie Boomsma... die, die dan uh, een soort cabaretprogramma over de Bijbel wilde maken. Nou, dat viel niet helemaal in goede aarde. Nee, nou is dat al best wel heel lang geleden. En volgens mij is het heel belangrijk dat je laat zien waarom je iets doet. En wij willen dit verhaal brengen omdat het gaat over waar ons eigen hart vol van is. Over het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. En dat verhaal is zo belangrijk dat je daar heel veel vormen voor kan gebruiken... om dat verhaal bekend te maken onder jonge mensen... En daarom ben ik op dit project uh, nou, ook gewoon bijzonder trots en blij dat we dat kunnen doen. Ja. Hebben jullie eigenlijk nog bemoeienis gehad met de casting ook? Want ik, ik kan me toch ook voorstellen, bedoel, er zijn een paar uh, sp spelers geweest. We hebben Frank Lammers gehoord, uh, inderdaad Erik Dijkstra. Die, die ook gewoon, gewoon zeggen van ja, we hebben eigenlijk op zich niet zoveel met, dat, met die evangelische gedachten. Nou, ik kan je vertellen dat we vanaf het begin bij de cast uh, betrokken zijn. En dat we uh, dat tot het eind uh, ook hebben gedaan. Dus wij hebben daar volop zeggenschap in gehad. En ik ben er juist heel trots op dat het zo'n divers gezelschap is. He, van mensen die zeggen gelovig te zijn, maar ook van mensen die zeggen... ik ben niet gelovig, maar dat verhaal betekent wel heel veel voor me. Nou, dat juist maakt volgens mij dat het een aantrekkelijk evenement is... voor de doelgroep van Nederland 3, omdat ook die jongeren zich moeten kunnen herkennen... in de mensen die ze daar zo meteen op het podium zien staan. Ja, want eigenlijk zijn die mensen die op het podium staan... zijn die iconen die het verhaal verder kunnen dragen... en de vragen, de twijfels, de onzekerheid van die mensen die daar staan... vertegenwoordigen, vertegenwoordigen eigenlijk de vragen die bij het publiek leven. Anjan Lok, nog even, de EO is bekend. Heb ik, ik ga even uh, naar de omroep politiek nu, uh, met dit als aanleiding. Uh, EO is bekend, wil niet, wil niet fuseren met, met welke partij dan ook. Uh, maar werkt dus wel uh, nauw samen met andere omroepen. Is dit een voorbode voor wat we nog meer kunnen gaan zien? Nee, de EO die is heel erg voor samenwerking... maar is ook heel erg voor het uh, duidelijk maken van waar je zelf staat. En in zo'n project, hè, waar het gaat over de kern van ons geloof kunnen we volop onze identiteit laten zien en kan je dat ook op een hele goede manier combineren met uh, omroepen die dezelfde missie en dezelfde passie delen. Dus uh, ik heb tot nu toe de samenwerking met de RKK en met Leo als bijzonder plezierig ervaren, als iets waarin we elkaar ook aanvullen. Nou en dan is het alleen maar winst. Speelt u ook nog een rol? Ja, ik ben net zoals Leo ben ik uh, disciple <lacht> nummer vijf en Leo was discipel nummer zes. <lacht> en uh, daar moet je niet te veel van voorstellen. Wat we vooral hebben moeten doen is uh, met z'n tweeën slapen in uh, de Hof van Gethsemanee. <lacht> en uh, nou, dat acteerwerk dat uh, ging ons redelijk af. Oké, okay. dank uh, dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja, Arjan ja. Lok uh, uh, van de EO, hij is de directeur daar. Leo Feijen nog tot besluit even. Je bent nog in Gouda geweest, gisteravond geloof ik. Hè? Ja, staat ik werd er stil van. Daar staat zo'n monumentaal podium. Uh, dat beheers, dat marktplein, daar kunnen daar. 8 tot 10.000 mensen. Ik zou zeggen, kom naar het marktplein en deel in een ervaring die je zelf overstijgt en die jou bij jouw vragen, emoties, herkenning zal oproepen en die misschien wel van invloed zal zijn op jouw leven. Dat zou ik bijna willen zeggen. En het tweede wat ik zou willen zeggen is: eh, geniet er vooral van. Geniet van datgene wat daar gebeurt. En het is het grootste televisiespectakel, 20 camera's. Het is eigenlijk niet te beschrijven. En dat allemaal omdat wij vol zijn van datgene wat er de komende dagen staat te gebeuren met Pasen. Goed, je kan dus naar gouden toe. Het is gratis ook nog. Het dat is was gratis. Het is mooi neem om te de zeggen de trein, tegen Nederlanders. Pak een terrasje, ja. neem een ijsje en ga luisteren naar wat daar gebeurt. Of anders thuis in je eigen stad op het terras en dan vanaf nee, half Nee, dan drie, vijf half negen. Vijf, vijf half negen, neem ik niet kwalijk, ja. De Passion, na de wereldrijd door is het. Dank voor de uitleg, Leo Feijen. Uh, zometeen het Mediaforum, dat doen we vandaag met Juri Albrecht en Henk Westbroek. Gaan we het ook nog over de Passion hebben. Maar eerst is hier Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. De vakbonden zijn teleurgesteld over de forse reorganisatie bij KPN. Daar verdwijnen de komende jaren 4.000 tot 5.000 banen. De winst valt tegen omdat mensen minder mobiel bellen en sms'en. en Afakabo FNV betwijfelt of zo hard ingrijpen wel nodig is... omdat KPN nog steeds veel winst maakt. CNV snapt niet dat de tegenvallende ontwikkelingen... van de laatste maanden aanleiding zijn om zo diep te snijden. De man die vorig jaar tijdens de dodenherdenking op de dam... de twee minuten stilte verstoorde, zit de komende tijd in de cel. De zogenoemde damschreeuwer zit vast in afwachting... van een speciale rechtszaak voor veel plegers. Hij wordt onder meer verdacht van diefstallen. Dat hij vast zit tijdens de komende dodenherdenking... komt volgens de politie goed uit. Vorig jaar veroorzaakte hij veel paniek door zijn geschreeuw. Het gebied waar de brandweer vanwege de droogte extra alert is... is uitgebreid. Gisteren was de code oranje al afgekondigd... in grote delen van het oosten van het land en Utrecht. Nu zijn daar ook het gooi... en het noorden van Limburg bijgekomen. En justitie heeft tegen doelman Coutinho van Ado Den Haag... een jaar cel geëist. De keeper wordt verdacht van grootschalige henneptilt... en valsheid in geschriften. In een loods in de Noordoostpolder die op zijn naam stond... trof de politie twee jaar geleden meer dan 4000 hennepplanten aan. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het in het hele land zonnig. Maar vanmiddag dan ontstaan er vooral in het zuiden ook een aantal stapelwolken. Later is daar ook kans op een enkel buitje. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt ongeveer 20 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. Nou, de wind is zwak, hooguitmatig en komt meestal uit een oostelijke richting. Aan nou, zee kan later vanmiddag nog een zeewindje opsteken en daardoor wordt het daar weer iets frisser. Kijken we naar vanavond. Dan lossen de stapelwolken weer op. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. En vannacht is het dan ook weer helder en daalt de temperatuur verder naar ongeveer een graad of 9. Morgen, eh, goede vrijdag, dan is er opnieuw veel zon. Maar smiddags ontstaan er opnieuw stapelwolken... en is de kans op een bui iets groter dan vandaag. Het wordt morgen 22 graden aan zee, tot 26 in het binnenland. Nou, de paasdagen die verlopen ook zonnig en het blijft warm. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Juri Albrecht, journalist, directeur van debatcentrum De Bali. En Henk Westbroek, die is uh, zanger, presentator en vooral ook vrijdenker. Welkom, uh, leuk dat jullie er weer zijn. Uh, als eerste Dankjewel. praten we even door over The Passion. Net uh, uitgebreid en gepassioneerd over gesproken door Leo Feijen. Uh, Jorie Albert, wat vind je ervan? Zo'n enorm media-event over het uh, leidensverhaal van Jezus. Ja, ik vind het ik vind wel uh, verrassend. Ik vind het nieuw. Dat vind ik ook leuk. Nieuw is altijd leuk, vind ik. En niet altijd, maar. In... En uh, ik vind het wel grappig aangepakt. Uh, hij was dood, die advertentie erbij en zo. En ik vind. Ik vind ja. Um... Uh, op zich vind ik het goed dat die, dat die kerken zo'n beetje uit hun schroepje kruipen... en ook iets doen aan educatie. Niemand weet meer wat Pasen is. Dat zijn belangrijke verhalen. Ik bedoel, je hebt de Ilias en de Odyssee, je hebt het Bijbelverhaal. Je hebt... Dat zijn onderdeel van, van je cultuur, van je achtergrond... Uh, dat moet je weten. Dus dat die verhalen weer eens een keer verteld worden, uitgedragen worden, dat daar kennelijk in Gouda een leuke plek voor is waar ze dat met muziek doen, nou, hartstikke mooi. Ja, muziek, Henk, Nederlandstalige popsongs worden als basis gebruikt. Nou, ja, dat, dat, dat... Daar feliciteer ik Nick en Simon dan bij deze mee. Maar het is... Uh, nee, maar het is... Er zit er geen liedje leuk... bij jou in, trouwens. Ik heb geen idee. Vindschap had toch prima erin gekund. Ik, ik heb zelfs wel eens religieuze liedjes geschreven, hoewel ik zelf niet religieus ben. Maar ik vind het... Ik ben het heel met Julie eens. Ik vind het eigenlijk een hartstikke leuk idee. En... Uh, en ja, als je, als je een verhaal wat vergeten dreigt te worden... door een groot gedeelte van de samenleving... en zelfs als je niet religieus bent, is het toch belangrijk dat je het weet... dan op een, ja, een vermusicalde uh, manier onder de mensen brengt... met uitstekende medewerkers. Ja. Ik, ik zou niet weten waar, waar ik de kritiek vandaan zou moeten halen. Ja. <lacht> nou, goed, medewerkers die ook niet, niet zoveel met het geloof hebben, want die zitten er ja, ook. Dat gewoon hoeft in... niet hè? Is dat juist sterk ook, dat ze Nou, dat nee, doen? Het heeft er namelijk niks mee te maken. Je kunt toch in redelijkheid niet verwachten dat een acteur die een seriemoordenaar op het toneel moet neerzetten. <lacht> eerst even gaat, gaat praktiseren wat hij doet. <lacht> het heet toch empathie? Je ja. moet je in kunnen leven in de rol die je speelt. En ze acteren en acteren zegt het al. Het is niet echt. Maar ik kan me best heel goed voorstellen. Uh, Siep ken ik vrij goed. Is voor zover ik weet niet de meest religieuze nou, man. Nou, Siep ja wel. Nee, dat heeft hij gezegd. Ja, hij is wel religieus, maar niet zo'n zo kerkganger. Laat ik het dan zo okay. zeggen. En, ja, en, maar ook al ben je het niet. Ook bedoel, ben, ja, dat, dat maakt allemaal niet ja. uit. Hij kan fantastisch zingen. Ik, uh, ik, ik zie, zie, dat, zie dat ook niet. Ik bedoel, als je uh, uh, um, iedereen gaat toch ook rond Pasen... graag naar de Matthäuspersoon en de uh, Johannespersoon. dat is ook een mooie traditie. Mm. En het is mooie muziek. En, uh, en als je dan een religieuze belevenis hebt, ook mooi. Maar uh, uh, ik zou niet weten waarom die acteurs... nou uh, nee. zelf uh, vooraan in de kerkbankjes moeten zitten. Nee, nou, ja, ik ben het met je eens. Vanavond vanaf half negen is het in ieder geval te zien op Nederland 3. En je kan ook naar Gouda, daar kan je het helemaal live uh, meemaken. Um, ja, die kerken trouwens, die, uh, die, die, die, uh, ik heb hier die metro nog even liggen, want wat vinden jullie daar De kerken die ook meewerken, de Protestantse kerk. Uh, eigenlijk een hele omslagadvertentie. Uh, uh, hiervoor het staat binnenin nog uitgelegd hoe het paasverhaal precies in elkaar zit. Ja, ik, ik vind wederom, ik vind dat wel, wel, wel, wel verfrissend. Ik bedoel, uh, dat ze een advertentie doen, dat hebben ze nog nooit gedaan volgens mij. Of misschien heb ik het gemist. Maar uh, en, uh, uh, hij was dood, dan denk je, wie dan? En dan... Huh? Dus dan ja. zie je dat zo'n hele serieuze, ja. beetje, ja. beetje, ja. beetje, ja. beetje ja. van de ploeg in het paars afgedrukt. In het, ja. paarse in het, paars, het. En paars, paars, is natuurlijk de, de kleur van de passie, van Daarom, de, de passiteit. Ja. Dus, uh, uh, ja, ja, ik, ik weet het eigenlijk niet of dat de kleur... Maar daar, staat, daar op, staat een ontzettend, door. vind ik hilarisch. Ik vraag me af hoe ze dat... Dat stukje wat erbij staat over het paasverhaal de notendop. Ja. En dan staat dan dat het uh, duizend, 2000 jaar geleden liep deze man van Joodse afkomst rond in Israël. Ja, dus dus, Jezus was van Joodse afkomst. Ja, dat en, zijn en, toch dat, dingen die belangrijk en, zijn om ja, er even in te vrijven. En, maar ik vind, dat, ik vind het een, een, een erg grappig hoe ze het uh, uh, heel vriendelijk hebben proberen op te schrijven. Om ook, en ook dat erbij staat dat, uh, dat hij is dus dan uh, uit de dood opgestaan. En volgens chri christenen geloven dat Jezus de zoon van God is. Dus het is, niet, het is ook heel vriendelijk gesteld. Zeg maar. niet, dat dat zo, niet dat dat, dat zo opgeschreven is. Als ben. Ja, ja, ja. Ach, ik vind het wel eigenlijk ook wel weer sympathiek. Ja, is dat, het is dus niet, dus vooral om jongeren uh, aan te spreken. Denk jij dat, uh, dat dat lukt op uh, deze nou, manier? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk een leuk, een leuk spektakel. Er wordt op televisie gedaan, er wordt veel aandacht aan besteed. En gegeven <laughs> de mensen die meedoen, en ik hoorde zojuist dat het in, uh, in de BBC alles uitgezonden is naar nou, die zenden. Hebben, ja. Die hebben de goede gewoonte om alleen maar hele goede dingen uit te zenden. Dus het zal best allemaal kloppen. En laten we nou eerlijk zijn, het is een prachtig verhaal. Precies. Uh, en, en, en als dat met een beetje liefde uitgedragen wordt. Achter kunnen mensen precies wat Jury zegt... toch ook weer eens een beetje kennis leren nemen... van toch wel de wortels van... van met groot woord, de wortels van deze beschaving ja. hier. Even naar de volkskant. Jury Albert, jij had hem vanmorgen op je deurmat liggen... toen sloeg je hem open en toen? Wat wat dacht jij toen? <lacht> nou ja, uh, uh, ik ben inderdaad altijd echt tevreden... met mijn volkskant op zich. Maar dit ging wel even... Den ongelooflijk veel aandacht voor, weer voor de media. Media hebben een obsessie met media. Ja, we zitten hier ook weer met media voeren, ja. maar ik vind het, dat ook weer... Het begin gaat alleen maar over John de Mol. Met John de Mol is overname. Van dat is dan de eerste, de eerste spread, echt helemaal integraal. Hè? Zelfs de column van Bart Wagendorp en alles en alles. En dan op de tweede grote spread staat een interview met Nigel de Jong. Krijgt nou wat zeg ik, heb die sportkaterntjes zitten altijd zo lekker bij elkaar... dan kan mm. je het in één keer wegflikkeren. En dan nou zit het hier goldverdorie in het uh, begin van mijn krant. Ja, ik vind dat wel een beetje... Kijk, ik vind het wel een beetje day damn, hoor, wat je nou eten leert. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die de Volkskrant heeft... een uitstekende sportredactie, die je ja. niet weggooien. Ik, ik hoor, nou, ja, trouwens, nee. in de regel hoor ik bij jouw groep, hoor. Die gaat bij mij meestal ook uh, om de om, uh, de open haard mee aan. Maar uh, Nadat ik het stukje over FC Utrecht gelezen heb. Maar het mag toch best een keer. Het is toch best moedig dat een krant... Nou, eens zegt... Uh, nou, wij, Nigel de Jong heeft toch heel veel betekend... voor uh, het imago het is de van Nederland. Het de eerste keer dat hij, dat hij echt spreekt. Ja over die hele kwestie. Eh, he? Dus eh, dat eh, is de eh. reden voor, We hebben volksland even gebeld. Philip Remarck zei: ja, het is de eerste keer dat hij echt uit het doeken komt. Ja, wat dat het is, voor hem betekent is alles. Dat is natuurlijk voor mensen die van sport houden is dat nieuws. Maar voor mij, ja, niet. Ik, sport ik vind, is ook nieuws. Ja, ja. ja de sport is ook nieuws. Ja, het ja, is, maar, het is Juri, een feit. Maar ik vind, ik vind, ik vind niet het... dat je moet denken dat omdat jij toevallig niet van dat soort verhalen houdt, dat ze niet op pagina 4 en 5 mogen staan. Nou, dat, ik bedoel, dat bestaat is misschien van even door misschien Ik ben niet, ik ben niet maatgevend voor alles. Maar ik vind, ik vind een beetje. Het uh, uh, begin van de krant gaat dan over twee onderwerpen... die uh, uh, beide een beetje, uh, vind ik niet echt uh, nou, Maar misschien nieuws. kun je het ook... Ik meen bedoel... obsessie met, met elkaar. Weet je? Als er in de media één iemand ontslagen wordt, dan is het meteen ja, groot dat nieuws. Is absoluut terwijl als er bij, bij welke ja. koekjesfabriek ook iemand ontslagen wordt, ja, dan is er dat nou, nieuws, dan, nee. dan moeten het tenminste dus... duizend zijn. Ja, nee, als een journalist ja. pingbreekt, wordt er een actiegroep ja. omheen georganiseerd. Maar aan de andere kant vind ik het... Ik, wij zijn allebei, begrijp ik, uh, abonnees op deze krant. Ik vind het wel moedig. En dat heeft de Volkskrant altijd wel gehad. Want welke andere kant uh, uh, durft uh, uh, zijn minste columnist op de voorpagina te zetten? Ja. Je bent geen fan van Grunberg. Nou, ja. hij, nou, nou, nou hij, hij schiet met de hagel. In, dus hij, hij zegt ook, zeggen, maar het is in vergelijking met Bert Wagendorp of Gippard. Hij is een hele middelmatige kolonie. Maar de, de volksraad wil dus, want nogmaals, we hebben Remark even gebeld. Die zegt over Nigel de Jong, nou, dat is gewoon, eigenlijk gewoon ook nieuws. Want uh, hij, zegt, hij, geeft, hij reageert voor het eerst uh, dat, SBS, of dat, dat SBS die overname. Ja, dat is gewoon nieuws. En we wil, vinden het belangrijk om dat uh, ja, prominent in nee, de kranten ja, ja, te zetten. Nee, en ze nee, vinden dat, het ook verrassend goed. leuk eigenlijk dat dat zo opvalt. Dat is bekendelijk. Ja, dat, dat laat ik me voorstellen. Het is altijd beter om op te vallen dan om niet op te vallen natuurlijk. Dus dat, uh, ik bedoel, een krantenman moet dat natuurlijk ook begrijpen. En, en Remark is een goede krantenman. Dus. Mm -hmm. Maar, um, uh, ja, god, ja. Het is ook, ik bedoel, als het nou iedere dag zo wordt, dan ga ik Doch. het wel echt vervelend vinden. Als het hey? een keer is, een keer is hey, het niet Als er morgen mooi in de ja. staat dat er een transfer is van, uh, van Dick uit naar, uh, noem maar wat anders. En dan denk ik, jongens, nou, dat, zegt... wat, dat, wat, dat was maar waar. Nee, dat, is al wat, <laughs> dat zou een wat mindere aanleiding zijn. Maar die Nigel de Jong ja. heeft toch wel. Ik okay. bedoel, er hebben, hebben een miljard mensen gekeken hoe hij Nederland de finale uittrapte, ja. weet je. Ja. En dat is niet niks. <lacht> nou, en hij vindt zelf dat hij als een soort oorlogsmisdadiger is neergezet ook nog. Ja, maar ja, hij hey. Ik bedoel, het is ook nog vol zelfbeklag Maar goed, dat is, dat, is, uh, hmm. dat, dat is inderdaad wel nieuws. Dat is waar. Nog even <lacht> over die, die overname van uh, John de Mon uh, van SBS. We gaan straks Stand.nl er ook over doen. John de Mol krijgt te veel macht in de mediawereld, is de stelling. Uh, jij vindt dat eigenlijk ook dus al waarvan je zegt, nou moet dat nou zo uitgebreid in, in het nieuws? Uh, dat is toch wel een enorme zaak. Nou goed, het is natuurlijk een overname van 1,2 miljard en dat is op zich nieuws. Uh, dat, en uh, mediamacht is ook belangrijk. Ik bedoel Berlusconi, uh, de, die heeft een half regime in Italië, uh, dankzij zijn, onder andere zijn mediamacht. Oh, dus het is, maar, het, is, maar, het is natuurlijk van, maar, maar er is een obsessie is er in, in Nederland met nieuws over, over journalistiek. Ja, heb je, heb je en dat gaat veel te in. ver. En die John de Mol, ik bedoel dat hij te veel mediamacht zou krijgen, nou volgens mij niet. Je hebt gewoon altijd mensen die, je hebt krantenmagnaten gehad. Hij is een media tycoon. dat lijkt me trouwens niet zo gek. dat die man, met al zijn kennis van de Nederlandse markt. Uh, daar weer nu meer bij betrokken is. He, doordat SBS nu ook onder andere. een beetje van hem wordt, lijkt me alleen maar, alleen maar goed. Want dat waren ja, die en Duitsers en die Duitsers. die hadden er ja. geen enkel gevoel bij. En weet je wat het is? Kijk, je moet ook ontzettend oppassen. om hem met, met, met Berlusconi en zo te gaan vergelijken. Jij hebt in Italië gewoond. Bedoel, het is niet zo dat John de Mol op de, op de Boonga Boonga feesten. Van, van de vrouw van Lange Frans komt, hoor. <laughs> het, het, is, het is een hele keurige, nette man. die uitstekend zaken man is. Ik heb nooit op enige manier wat met hem te doen gehad, maar zo schat ik dat in. Ja. En, uh, en wat, ik snap hem wel, want hij is zo listig. Kijk, kijk hij hij dat zegt hij ook in dat interview. Hij zei, het is moeilijker om een goed programma te bedenken... dan om het te slijten. Hoeveel moeite heeft hij niet gehad om de voice kwijt te raken in Nederland? Nu heeft hij ineens er een platform bij... om met nieuwe formats te gaan experimenteren. Want let wel, als Juri of ik langskomen... of jij met een leuk idee voor een televisieprogramma bij SBS6... is het straks toch iets anders dan wanneer je John nou, de Mol heet. Ik bedoel, dan zit nou, je al naast de directeur. Maar tegelijkertijd dus, heeft, hij, heeft hij een vinger in de pap... bij zeven commerciële zenders. Nu dus, als stel dat nou. je... Stel dat, dat hij wat tegen je heeft, dan kom je daar ook niet meer aan de bak. Maar laat ik het zo zeggen... Nou, dat denk dat je dan echt dat hij, dat hij dan uh, op iedere redactie gaat roepen... Hè, dat, uh, ja, dat, dat jij er niet meer in komt? Maar bij, ik bedoel, ja. <laughs> dat nee, maakt nog ik ik niet, niet, niet bang Nee, maar ik begrijp dat het niet over jou gaat. Het gaat, gaat, gaat, gaat erom dat hij, dat hij wel overal aan de touwtjes trekt, zo langzamerhand. Ja, maar die hele familie... en dan moet je weer oppassen om niet richting Italië te gaan denken of zo. En voor alle duidelijkheid, dat wens ik absoluut niet. Maar zijn hele familie heeft natuurlijk altijd... In, in die handel gezeten. De oude John de Mol, ja. die was voorzitter van BUMA Cultuur. Uh, Radio, uh, Noordzee. Uh, Radio Noordzee. Radio uh, Noordzee. Linda de Mol, uh, uh, volgens mij uh, sinds. Uh, uh, uh, nou, eigenlijk de best, misschien wel de beste presentatie die Nederland hmm. ooit gekend heeft. Maar, uh, maar, maar uh, kijk, als, als uh, er problemen Johnny zijn, dan, dan kijkt de en NMA er toch naar. Dan, dan kijkt de NMA daar toch naar. Daar hebben we toch een mededingsautoriteit voor. Ah. Ja, als, die vinden, als die vinden dat het te veel ja. is, dan, uh, dan zal hij iets moeten ja. verkopen. Nee, is ook zo. Ja. Dus ja. Ook nog teken nog teken even naar de andere maar... kant. Want hij doet het samen met Sanoma, uitgeverij. Hmm. Uh, zie jij nog bladen van Sanoma uh, waar, waar een tv-format in zit? Nee, de Donald Duck. <laughs> de uh, Donald Duck? Ja, ik vind dat het beste blad dat Nederland kent. Want elke week. Uh, heb je daar de rolmop in en een geweldige variant op een, op een, op een zure lekkernij. <lacht> het woord alleen al. Het is uh, altijd informatief, het is altijd geestig. Er worden altijd elke week nieuwe woorden bedacht. Twee weken geleden, het woord zuurbuur. Nou, ik, ik heb er één, <lacht> weet je. Denk, <lacht> je ja, waarom je heb ze, ik nou, hem nooit zo genoemd Dus, dus, ze, ja. ik, dus uh, ik hoop dat uh, uh, uh, uh, uh, Sanoma nu uh, ook wat meer van die hele leuke, het liefst die oude... Uh, Donald Duck uh, uh, filmpjes en zo op, op de radio de... gaat doen. Ja, ja, TV. Ik vind dat ontzettend leuk. Ja. En, en jij, ja, hey, Juri. Nou, ik zie niet. Zo'n zo, zo goede als Donald dan van Henk. Dat heb ik nog niet mee. Ja, ze maar zijn er als... ook vooral bij verhaald vanwege de internetverhaal. Hè? Dat, uh, dat, ze willen ja, ze hebben internet sites en nu.nl mm. weet ik wat allemaal. Ja, kijk, het is natuurlijk overduidelijk dat het tv-scherm en het computerscherm in elkaar aan het groeien zijn. Maar dat gaat natuurlijk toch wel een stuk langzamer dan iedereen altijd denkt. Want er de, de, de, wordt waarover is... gepraat en het is nog, nog lang niet zo. Helemaal waar is dat je natuurlijk, als je, als je een, een grote. Organisatie die op overal zit, dat als je dingen wil hypen... Als je ineens zou willen dat er enige aandacht zou zijn... over een vergeten iets zoals bijvoorbeeld die musical vanavond. De passion. Ik bedoel, dan krijg je... Dan, krijg je, dan kan je natuurlijk via alle kan je, kan je niets tot iets maken. Ja. Ja, en, je kan een programma al van succes maken door ja, het overal... Dat, dat, als je te zeven kanalen is, hebt, is dat toch wat makkelijker dan... Ja. Eh, of zeven kanalen hebt als je invloed op zeven kanalen ja. heeft. Want dan heeft ze niet, Precies, weet je. Dat is zo. Is dat, wordt dat misschien wel wat makkelijker? Aan de andere aan de andere kant is het ook zo, denk ik... dat er geen genadelozer afrekeningsmechanisme bestaat dan in de media... Want als uh, je mag honderd keer Paal de Leeuw eten en de grootste mannelijke presentator van Nederland zijn. één keer een Madi Wodo en weg. Nee. Hè? Ja, en en, de mol en, heeft het zelf meegemaakt met zijn talpa natuurlijk. Dat is eigenlijk dus ook mislukt, omdat het, mensen toch... Precies, als het, het publiek afhaakt ja. bij nieuwe programma's... die hij zal gaan doen, omdat ze ze niet leuk vinden, is het ook in zijn belang om nee, ja. zo snel mogelijk van de zender ja. te halen. Hij is namelijk ook aan de lauwe in die zender. Ja. Heeft, ja. Hè? Goed, uh, dank voor jullie bijdrage aan het mediaforum. We gaan Gaat, allemaal kijken ja. naar de passion vanavond. Juri Albrecht en uh, Henk West. We zo zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we met Wilfred Het Hart. Uh, de te kloppen score is 40. We draaien nu een liedje van de Radio 1 CD. Dat is het album A Solitary Man van Jonathan Jeremiah. British singer-songwriter. Dit was eigenlijk de eerste kennismaking met hem. Lost. Maybe you've asked me to to tell me that you wanna try and work it out Oh, let me down gently Well, I I couldn't claim that things were perfect Sure, money's tight and the rent's too high Still, what we have is worth it So, I think you Like that first night we met At 2 a.m. gate, we jumped the fence We were hiding out We were playing around Laying down Jonathan Jeremiah dus, van de Radio 1 CD. Het liedje heet Lost. Wilfred het Hart is 20 jaar, woont in Woudenberg. Uh, en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Dankjewel. We hebben het heel de hele tijd over de passion gehad net. Uh, dat is ook om jongeren een beetje bij, uh, bij dat verhaal te betrekken. Maar dat is voor jou niet nodig, want jij bent student theologie. Klopt, ja. Nee, maar dat je dit uh, paasverhaal allemaal wel gehad hebt intussen. Dat heb ook al, uh, <laughs> ja. al twintig keer gehad, ja. Wat, wat vind je ervan? Dat ze het op die manier proberen ook uh, onder uh, de jongeren... die wat minder geïnteresseerd zijn uh, aan de man te brengen? Um. Ja, ik, op de ene, kant, aan de ene kant is het wel goed, vind ik. Maar aan de andere kant, uh, ja, weet ik niet hoe, in hoeverre je boodschap dan nog echt uh, tot z'n recht laat komen. Dat mensen ook daarheen gaan om gewoon lekker popmuziek uh, ja, te luisteren. Ja, ja. Ja. Maar ja, goed, Elke, uh, iemand, als, er, als er maar één iemand die het verder meekrijgt, dan is het natuurlijk ook weer mooi meegenomen. Zo kan je het ook bekijken. Ja. Um, we, we gaan naar de, de, de wereldse zaken, kijken of je het nieuws allemaal een beetje hebt gevolgd. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Ja. De nationale nieuwsquiz. Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. Linkse oppositie is wel tegen de aankoop. Er wordt besloten voor de Joint Fighter met alle risico's van dien. Ik luid de leidt alarmbel. Eh, het toestel is nog lang niet gekocht. We hebben als goede de gezorgd voor tegenordens. Dat als je hem dadelijk niet wil kopen, dat je het nog steeds niet hoeft te doen. Maar dat is een volgend kabinet wat erover te ja, we kopen dus weer een Joint Strike Fighter, een JSF-toestel. Um, hier is vraag 1. Hoe heet de minister die verantwoordelijk is... voor de koop van dat tweede toestel? Minister Hans Hillen. Dat is goed, de minister van Defensie, hè? Vraag 2. Volgens Hillen zitten we met de aankoop... nog niet vast aan de bestelling van de tientallen andere JSF-toestellen. Als we afzien van die volgende aankopen, dan is het wel weggegooid geld. Hoeveel zijn we volgens Hillen kwijt aan de twee toestellen... plus het geld dat we in de opleiding van de piloten hebben gestoken? 6 miljard. Nee, dus 270 miljoen euro. Volgend jaar vertrekken 5 F-16-piloten en ondersteunend personeel naar Amerika. om daar te leren omgaan met die JSF. Totale aanschaf- en ontwikkelingskosten liggen wel rond de 6 miljard. Dus dat klopt wel. Um, maar dit ging dus even over die, uh, over die eerste fase. Um, dan vraag 3. Een belangrijk argument om wel mee te doen. is dat het goed zou zijn voor de Nederlandse economie. Bedrijven in ons land krijgen opdrachten om mee te bouwen aan die JSF. Zo is er een bedrijf dat onder meer de bekabeling en de flappen van de vleugels produceert. Welke Nederlandse onderneming is dat? Achse Nobel. Uh, dat is niet goed. Het is stork. Het is een orde van 140 miljoen euro. En als Nederland resterende toestellen ook koopt... dan kan dat voor stork oplopen tot een orde van 1 miljard. Vraag 4, de vraag met de geluisfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, wat mij betreft niet. Het is inmiddels denk ik geen geheim meer dat RTL door deze stap de mogelijkheid heeft om, om ze terug te halen. Daar zullen ze ongetwijfeld over na gaan denken, of dat uh, uh, gewenst is of niet. En dat wacht ik rustig af. Uh, dus uh, dat is aan RTL te beslissen. John de Mol. Dat is goed. Hij heeft uh, samen met uitgeverij Sanoma dus SBS gekocht. En het ging hier over zijn aandelen die hij uh, die die in RTL heeft. Vraag 5. De Mol heeft de overname t, uh, met uh, Sanoma gedaan. Dat bedrijf is uitgever van onder meer de Magriet en de Donald Duck, hebben we net al gehoord. Maar ook op internet is Sanoma een hele grote speler. Zo is de grootste nieuws site van ons land eigendom van deze uitgever. Hoe heet die site? Nu.nl en dat is goed, al jaren de grootste nieuwshuid van Nederland. Nu.nl bestaat sinds 1999 en vanaf 2007 zijn er een aantal dochterpagina's bijgekomen. Onder meer Nu.sport en Nu.zakelijk en ook nog Nu.tv-gids. Laatste vraag, maximaal vier punten. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? En bij onderwerp bedoel ik dus één duidelijke term die je moet geven. Hier komen de aanwijzingen, als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Vier. Ik ben de beste van de 20 twintigste eeuw. Drie. We hebben nu twee van de vier Klassico's gehad. Twee. We zijn heel trots, maar de beker is plat. Stop. Real Madrid. Waarom? Uh, ze hebben gisteren de uh, Copa del Rij gewonnen. En ik vroeg dat Ramos de beker heeft vallen. <laughs> ja, je ziet het aardig in het voetbal ook. Heel goed. Het was inderdaad Real Madrid. Um, de beste van de 20e eeuw. De FIFA heeft Real uitgeroepen tot de beste club van de 20e eeuw. En um, die uh, Classico. Uh, twee van de vier Klassico's zijn nu gespeeld. In 18 dagen ontmoet Real Madrid Barcelona.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 Vandaag luidt de stelling. John de Mol krijgt te veel macht in de mediawereld. Ja, de stelling hebben wij net al een beetje weggegeven. U hebt er ook al heel veel over gehoord, dus u kunt uw mening vast al vormen. Of hebt u intussen gevormd en we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dat kan door te smsen naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan uh, en gebruik de hashtag Standpunt. Dat is straks nu deel 2 van de quiz, uh, factor 5. Dan moet je 8 vragen goed hebben om in ieder geval op 40 te komen. Maar liever meer vragen goed, want dan... Uh, hè. Uh, ga je vier aan de leiding? We gaan uh, snel beginnen. Komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Wat is de naam van de Zeeuwse tunnel die vanmorgen voor het eerst sinds maanden weer open is? Vlakentunnel. Dat is goed. Hoe heet het oliebedrijf dat andere bedrijven wil aanklagen vanwege een olieramp? BP. Dat is goed. Een VN-commissaris heeft gezegd dat in welke Libische stad oorlogsmisdaden zijn gepleegd door Gaddafi-aanhangers? Misrata. Dat is goed. Hoe hoog moet volgens minister Kamp de pensioenleeftijd in 2040 zijn? 68 jaar. Dat is goed. Welke voetballer heeft in de Volksland voor het eerst gesproken over de verloren WK-finale? Nijssel Jong. Is goed. In welke provincie is een statenlid enkele minuten voor zijn beëdiging Opgestapt. Overijssel. Is goed. Hoe heet het telecombedrijf dat duizenden banen gaat schrappen? KPN. Is goed. Medewerkers van welke website, uh, bij medewerkers van welke website was president Obama te gast? Pas. Facebook. Wie won de wielerwedstrijd de Waalse Pijl? Gilbert. Dat is goed. Er is, uh, is bezwaar tegen de nieuwe naam van het Hofnarretje. Hoe luidt die nieuwe naam? Vlinderhof. Is goed. Waarom is een wiskundeleraar in Silvoldop non-actief gesteld? Mega kinderpornofilm. Van ja, ja, inderdaad. Is goed. Hoe heet de Amerikaanse zakenman een miljardair die mee wil doen aan de presidentsverkiezingen? Pas. Donald Trump, welk tv-programma start een wedstrijd waarbij een kind eenmalig mag presenteren? Heel ook zo nou. Dat is goed. De provincie Gelderland maakt bezwaar tegen het salaris van de topman van welk bedrijf? Um, pas. Nuon. Hoe heet de Nederlandse speler die volgende week donderdag geriddeld wordt? Klaar in dat is goed. Wie zal namens de Nederlandse regering de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II bijwonen? Minister Donder. Dat is goed. De veroordeelde in welke moordzaak heeft aangekondigd een boek te gaan schrijven? Pas. Dat is de parachutemoord. Welke Nederlandse spelers scoorden gisteren voor AC Milan? Van Bommel. Dat is Urbi Emanuelsen. Prins Willem-Alexander gaat kamperen op een ijskap in welk land? Groenland. En Dat is goed. Die tellen we nog mee, want die zat in de klap. Uh, wat denk je? Een stuk of 11, 12. 14 zijn het er. En keer vijf, dan zitten we al gauw op 70. Dus dat is een hele goede score. Gefeliciteerd alvast. Dank je wel. Uh, Kijken of die morgen stand houdt. En als dat zo is, dan uh, mag ik ook nog eens een keer 300 euro uitdelen... aan deze student theologie. Dat is niet verkeerd? Nee. Voorlopig wel het normale prijzenpakket mee. Dus twee kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij en de mok. En we wensen je veel succes. En misschien spreek ik je dus morgen. Ja, is goed. Tot horen, ook. Jo, Doeg. Wij melden ons om kwart over één weer. Nu is het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV. Vrijdagmiddag live. Morgen om 2 uur vanuit de kroon in Amsterdam Jan-Jaap de Graaf Directeur Natuurmonumenten, Kamerheer van de Koningin En hij legt uit waarom natuur geen linkse hobby is Acteur Frank Groothoff is gastrecensent. De Sportweek van Frits Barend